I'm um. up. you.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 Oh? Uh, blijkbaar vinden ze het allemaal te koud, of ze hebben geen zin om in de regen te komen. Um, Gemiddeld 20% komt niet hun pakket ophalen. Terwijl ze dat wel mogen en het ook klaar staat voor hun, maar ze komen het niet ophalen. <coughs> en wij hebben geen bezorgdienst, hebben we in het verleden wel eens gehad. Maar ja, op een gegeven moment worden we toch wel heel erg lastig om bij alle mensen te gaan bezorgen. Ja, ja. Dus dat doen we niet, mensen moeten het wel komen ophalen. We mag er ook wel iets voor doen, natuurlijk.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 Uh, groenten, fruit, uh, vleeswaren, kaas. ligt wel eens een beetje aan wat we hebben. Maar ook heel veel lang houdbare producten. Die worden daar neergezet. En mensen mogen zelf kiezen wat ze hebben willen. Uh, het voordeel is, als je niet van spruitjes houdt, moet je ze vooral laten liggen. <lacht> en als je wel van spruitjes houdt, die wel vijf dagen per week spruitjes eten, dan kan dat ook. Ja. Uh, als je geen koffie drinkt, dan laat je de koffie staan. Uh, dus eigenlijk neem je nooit spullen mee die je niet kunt gebruiken. Je maakt zelf je pakket. Is... En de meeste klanten vinden dat heel erg fijn.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 ...krantje van Zandvoort... ...en er kwamen wel 25 vrijwerkers op af. En dat is gewoon echt hartverwarmend. We hebben echt tegen heel veel mensen moeten zeggen... ...nee, sorry liefjes aanbiedt... ...maar we hebben je hulp niet meer nodig. En dat is gewoon ontzettend fijn om te weten... ...dat mensen zo reageren en voor elkaar openstaan. Inderdaad, het is dus heel hartverwarmend. Echt hartverwarmend. Ja. Ja.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 Mm -hmm. Hold on tight to your dream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 And it's not about you joggers, you go